9 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Het aantal mensen dat in Nederland onder de armoedegrens leeft. zal de komende jaren toenemen. Verlies aan koopkracht. en een toenemend aantal werklozen. zijn de hoofdoorzaak van de stijging. Volgens het Sociaal-Cultureel Planbureau. zijn er dit jaar zo'n 70.000 mensen bijgekomen. die per maand van 1000 euro of minder moeten rondkomen. Volgend jaar is de stijging geraamd op 55.000. Het totaal aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft... zal volgens het SCP eind volgend jaar ruim 1,1 miljoen bedragen. Armoede komt vooral veel voor bij eenoudergezinnen... alleenstaande jonger dan 65 jaar en kleine zelfstandigen. Mensen met zware beroepen en lage inkomens... gaan er in de nieuwe pensioenwet minder op achteruit dan anderen. In 2020 gaat de pensioenleeftijd naar 66 jaar... en in 2025 naar 67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 De minister heeft de steun van de PvdA nodig... om de nieuwe pensioenplannen door de Tweede Kamer te krijgen... omdat gedoogpartner PVV tegen is. Bij een zelfmoordaanslag in Kabul zijn zeker twintig doden... en vijf gewonden gevallen. Dat melden media in de Afghaanse hoofdstad. Volgens de politie was het doelwit een shiïtisch heiligdom. Nadere bijzonderheden ontbreken nog. In de buurt van Heerenveen zijn door hevige regen en hagelbuien... zeker negen auto's van de weg geraakt... Volgens een woordvoerder van de politie viel de hagel op kleine stukken van de A32, de A7 en lokale wegen, waardoor het daar plotseling erg glad werd. Op de A7 tussen Leek en Groningen ontstond een file van 10 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. Het Nederlands hockeyelftal heeft zich als groepshoofd geplaatst voor de finale pool in de Champions Trophy. In de laatste poolwedstrijd kwam Nederland tegen het thuisland Nieuw-Zeeland met 3-0 voor, maar het werd 3-3. Door het punt plaatsten ook de Nieuw-Zeelanders zich voor de finale pool ten koste van Duitsland. Verder heeft de Wereldhockeybond de nominaties bekendgemaakt voor de Speler van het Jaar. Onder de vijf genomineerde vrouwen is Maatje Pauwme. Bij de mannen is record-international Teun de Nooijer genomineerd. Hij werd al drie keer eerder tot Speler van het Jaar verkozen. Het weer vanmorgen buien met hagel natte sneeuw en mogelijk onweer. Vanmiddag droge periode en geregeld zon. Het wordt 4 graden in het oosten, 8 graden aan de kust. En er staat een stevige westenwind op de Wadden vanmiddag stormachtig. Aan de bijverkeesinformatie. De spits is alweer over zijn hoogtepunt heen. Kleine 190 kilometer file staat er nog, zaken die opvallen. A 12, Utrecht Den Haag, een ongeluk bij het gouden aquaduct Er staat 4 kilometer file vanaf Reewijk en de rechte rijstrook is afgesloten. Vanuit Den Haag op de A13 naar Rotterdam staat er 5 kilometer. Vanaf Prins Klausplein tot Delft-Zuid. Ook dat heeft te maken met een ongeluk. Een nasleep van aanrijding op de A28 Assen-Groningen... tussen Assen-Noord en de afrit Eelde staat 8 kilometer. Langzaam rijden op de A28 van Zwolle naar Utrecht... tussen Nijkerk en de afrit Maar en over 12 kilometer. En een ongeluk is de oorzaak van een behoorlijk lange fiets op de A50... Zwolle richting Apeldoorn. Tussen Hattem en Epe staat 7 kilometer en twee rijstroken zijn dicht.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 Goedemorgen, het is 6 minuten over 9. Voorzitter van de Wereldvoetbalbond Seb Blatter heeft aangekondigd dat er op het WK in 2014 camera's komen die registreren of de bal over de doellijn is geweest of niet. Een revolutionaire stap in dat conservatieve voetbalbolwerk. Straks oudscheidsrechter Mario van der Ende daarover. We gaan eerst naar de beursvloer. Want kredietbeoordelaar Standard Poors heeft 15 euro landen. Waar ook. Uh, waaronder ook Nederland gewaarschuwt dat hun kredietstatus mogelijk wordt afgewaardeerd. Voor zes landen betekent dat dat ze binnen drie maanden hun triple-A-status zouden kunnen verliezen. Naast Nederland gaat het om Duitsland, Luxemburg, Frankrijk, Oostenrijk en Finland. De sterke landen van de eurozone dus. Beoordeeling maakt zich zorgen omdat er weinig vooruitgang wordt geboekt bij het vinden van een politieke oplossing voor de eurocrisis. Peter van der Meerschap, verschouwt. Peter van der Meerschout is op die buursvloer in Amsterdam. Peter, hechten de beleggerswaarde aan de mededeling van S&P? Ja, zeker. Dat hebben we gisteravond in feite al gezien... bij het sluiten van de Amerikaanse beurs. De Amerikaanse beurs stond eigenlijk de hele dag hoog... Um, en is, uh, laten we zeggen, minder hoog gesloten. Daarna, want uh, dat die, die mededeling van S&P kwam natuurlijk laat... voor ons pas tegen een uur of um, uh, elf gisteravond. En daarna zag je in Azië dat het even doorrolde. Daar zijn de beurzen, de Hang Seng, en, um, uh, dus Hongkong en Tokio... die zijn anderhalf procent te lager geopend. En ik kijk nu eventjes hier, want ik sta op de vloer in Amsterdam bij de AEX... dat uh, de beurs juist ook lager is geopend. Niet fors lager, het is net alsof of de beleggers eigenlijk dit al zo'n beetje hebben zien aankomen. Um, maar we zien het wel overal in Europa wel een paar puntjes naar beneden gaan. Dat geldt dus voor Londen, dat geldt voor Parijs en dat geldt ook voor Amsterdam. We gaan twee punten naar beneden, staan nog wel boven de 300 punten op 302,9. Oké, okay, en waar maken beleggers zich dan het meeste zorgen over? Over het feit dat er inderdaad nog steeds geen politieke oplossing is voor de crisis... of over die afwaardering die er mogelijk aan zit te komen? ja, het is van beide één. Kijk, de eerste, uh, dat wisten ze natuurlijk al... en dan is zo'n waarschuwing van S&P dat uh, de politiek... en dan kijken ze met name dus naar, uh, laten we zeggen... eind deze week als die belangrijke top er is... alweer een belangrijke top... Uh, om, uh, om de euro en de eurozone uh, te redden. Aan de andere kant, kijk, als je zes landen die nu een AAA-status hebben... die dus heel goed zijn voor hun geld tot nu toe... Um, als die landen um, uh, een waarschuwing krijgen van... we houden jullie in de gaten en jullie moeten ervoor zorgen... dat je binnen nu en 90 dagen toch de boel verder goed op orde hebt... ja, als die kredietstatus naar beneden gaat... dan moeten die landen ook meer gaan betalen... voor het geld dat ze lenen op de kapitaalmarkt. En meer, lenen, of meer betalen voor uh, geld betekent dat uh, laten we zeggen, de, de, de economieën van die landen... ook weer wordt, uh, wordt aangesloten. Slagen, want dan uh, moeten namelijk de overheden extra gaan bezuinigen... bezuinigen om het staatskasboekje weer op orde te krijgen. Nou, dat heeft altijd weer zijn weerslag op uh, de economie van het land. Nou, waarschuwing komt trouwens niet van andere grote beoordelers, Moody's en Fitch. Zien zij de zaak niet zo zorgelijk in? Nou, ik zou zeggen nog niet. Kijk, Moody's heeft namelijk vorige week eigenlijk al een rapport uitgebracht... dat uh, laten we zeggen, de kredietstatus van de eurolanden uh, bedreigd wordt... He, dat was een rapport. Het is nog geen officiële mededeling van, uh, van Moody's. Maar um, uh, deze drie die, uh, treden meestal wel uh, redelijk in uh, uh, gezamenlijkheid op. Als de een begint, dan volgt de ander vrij snel. Dus Moody's kan er deze week nog aankomen. En het zou me niet verbazen als Fitch die twee zou volgen. We hebben nog meer schout op de beursvloer in Amsterdam. Ik zie trouwens dat uh, Jean-Claude Juncker inmiddels heeft uh, gereageerd. Hij zegt uh, over die mogelijke afwaardering van de Standard Poor's. De waarschuwing uh, dat de kredietstatus van vrijwel alle eurolanden kan worden afgewaardeerd. Namelijk dat het oneerlijk is en zwaar overdreven. Jean-Claude Juncker, voorzitter van de groep van ministers van Financiën van de Eurolanden. U vindt zijn reactie op onze website nos.nl. .no. 10 over 9, uur luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Nederlandse hockeymannen zijn als eerste geëindigd in groep B van de Champions Trophy. Het van bondscoach Paul van As leek tegen gastland Nieuw-Zeeland... op weg naar de derde overwinning op rij. Maar een 3-0 voorsprong bleek niet voldoende, want het eindigde uiteindelijk in 3-3. En Nieuw-Zeeland bleef door dat gelijke spel Duitsland op doelsaldo voor... en mag nu als nummer 2 met Nederland naar de finale pool... waarvoor ook Australië en Spanje uit groep A zich kwalificeerden. En Duitsland is daarmee dus uitgeschakeld. Na afloop van de puntendeling met Nieuw-Zeeland... sprak van even Gerrit de Groot met de bondscoach. Dat werkt met een wedstrijd, zegt Paul. Gerrit, ja. Uh, ik dacht, we spelen hem clean uit natuurlijk. En uh, bij 3-1 dacht ik zelfs, nou ja, dat, dan maken we er nog één... en dan wordt het 4-1. Maar ik heb net de jongens verteld waar het hier om gaat. Is, uh, je speelt tegen energie, hè? Je speelt tegen een home crowd die heel graag iets anders wil dan. En zij moesten gelijk spelen of winnen om uh, door te gaan. We, uh, maar ik vind dat we wel gevochten hebben. Maar we waren natuurlijk al door. Maar we wilden heel graag door met drie punten. En nu gaan we door met één punt. Dus dat is geen, uh, geen goed. We hebben onszelf geen dienst bewezen. Maar als leermoment, en daar heb ik het net over gehad. Natuurlijk behalen we hiervan. Want je geeft een 3-0 uh, voorsprong uit, uh, uit je handen. Maar dat is wel hockey tegenwoordig. Ik heb altijd gezegd, er komen veel goals. Je kan er veel maken. En je krijgt er ook veel meer tegen. Dat maakt het wel spannend. En uh, dit is wat dat betreft, er is niks aan de hand, maar we hebben onszelf geen dienst bewezen. Je zegt het net al, je neemt nu maar één punt mee naar de eindpoel, naar de finale poel. Uh, Wordt het daar heel lastig? Nee, dat maakt niet uit. Uh, nee, dat, we gaan nog steeds alles winnen daar. Dus, uh, dat maakt eigenlijk niks uit. Uh, maar het zijn mooie leermomenten. Kijk, we hebben topwedstrijden gehad. En het mooie van dit systeem is dat je nu met Nieuw-Zeeland... toevallig dan, zitten wij dan weer in de pool van Nieuw-Zeeland met een homecrowd... Uh, die, die erachter gaat staan. En eigenlijk ben ik daar heel blij mee. Omdat je daarmee... Eh, krijg je deze momenten aangeboden. Gerard, als je in Nederland uh, je dit gaat spelen en je, je, je, je nodig Liechtenstein uit... dan gaat het niet helemaal lukken om dit te voelen. En nu hebben we het gevoeld... En dat is mooi. En we hebben goed gehockeyd. Maar je voelt dat de energie, door opportunisme, door het publiek... dat zij de energie overhand krijgen. Niet meer dan dat, hè. Want zo briljant was het niet. En dan worden we toch gek. Ja, dat is mooi, mooi, mooi, mooi leermoment. En, uh, dus het komt wel goed. Ja, toch goed gehockeyd. Maar wel een leermoment, al dus de bondscoach van de mannenhockeyers mannen Paul van As. 13 minuten over 9 is het, nog even naar België. Eindelijk is de droom van de socialist Elio Di Rupo uitgekomen. Hij mag zich premier van België noemen. Di Rupo is een kleurrijk persoon. En dat is niet alleen vanwege zijn uh, typerende vlinderdasje. Mesdames, Messieurs, nous avons un accord. Elio Di Rupo, Italiaanse val die.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 De theater, de dramatisatie, de, dat is in zijn, uh, zijn, zijn bloed. Het is toch een man die houdt van een leven, van, uh, van feesten, van uh, hoe je eten. Je moet hem zien toen hij op straat uh, gaat of toen hij in, de, in zijn uh, stad in Bergen gaat of in de andere streken, uh, in de industriële streken van uh, Wallonië. Daar heeft hij...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 Uh, omdat hij zal uh, meer, meer, meer oefeningen uh, uh, doen. Uh, hij zal zeker moeten uh, uh, durven praten. Durven. En met, met, met fouten, maar durven. Ja, hij moet het doen. Vanmiddag gaat Elio Di Rupo naar de koning om de eet af te leggen. Hij wordt dan de eerste Frans premier van België in bijna 40 jaar. Er lijkt een doorbraak te zijn in de modernisering van het voetbal. Een voorzichtige doorbraak, want nu mogen er camera's op de doellijn komen. Sepp Blatter heeft het gezegd. Maar eens horen wat Mario van den Ende, voormalig scheidsrechter, daarvan vindt. Eerste verkeersinformatie, Kees Quarks bij de ANWB. 150 kilometer nog en de nasleep van wat ongelukken. In de A2, Utrecht richting Amsterdam, tussen Breukelen en Knoopend Holendrecht, 9 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. Er is technisch onderzoek na ongeluk op de A9. Alkmaar richting Amstelveen bij Knappe Drottenpolderplein staat 6 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht en dat gaat tot een uur of tien duren. Op de ring A10 tussen de afrit IJmuiden en de afrit Rij, 8 kilometer. Ook daar is nu technisch onderzoek na een aanrijding eerder vanochtend. Op de A50 zullen richting Apeldoorn 12 kilometer na een aanrijding tussen Hattem en Epe... Er zijn daar twee rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 17 minuten over negen. Nog even naar Mark Robin Visser. Die is met Kees de Pater van de Vogelbescherming in de Eempolder bij Eemnes. Tja, Mark Robin, we moeten toch constateren... dat het pleidooi van meneer de Pater voor de koolgans geen indruk heeft gemaakt hè? op de staatssecretaris? Ja, daar ja, ja we, hebben, we hebben ons best... Ja, Ik sta er nou toch over te denken. Hebben we nou wel genoeg gedaan, meneer de Pater, voor die koolgans? Of kunnen we er nog iets aan toevoegen aan ons, aan ons blijdooi? Nou, ik denk dat we er heel veel aan moeten toevoegen. Ja? Want we hebben het nu niet gered. Dus we nee. zullen het door moeten zetten om die koolgans te redden. En we die zijn hele... roemloos ten onder gegaan. Nou, dat Hij gaf ik, geen sjoegen. Oh, dat vind ik wat ver gaan hoor. Oh. Ik vind niet dat we roemloos ten onder zijn gegaan. Want de wet is er nog niet. Dus de kolgans en eh, een heleboel andere slechte dingen die er in de wet staan... die zijn er ook nog niet door. Dus we hebben nog eh, tijd en, eh, om ons eh, te verzetten... en ervoor te zorgen dat er wel een goede wet komt. Dus voor de kolgans is het eh, in die zin nog niet te laat. Wat, wat gaan, u bent van Vogelbescherming Nederland. Wat gaan jullie nou nog doen dan? U hebt het over verzetten en actie. Nou, we zullen ons samen met andere natuurorganisaties ook eh, blijven inzetten... Uh, om deze wet uh, van tafel te krijgen. Maar hoe en doe je een dat? Betere wet. Nou ja, kijk, wat we de afgelopen tijd gedaan hebben... is heel veel mensen opgeroepen om mee te doen met... ja, consultatie, mooi woord, dus vertellen tegen de overheid... wat ze ervan vonden. Daar hebben tienduizenden mensen aan meegedaan. En dat heeft in ieder geval voor die smint wat opgeleverd. Ja. Nou, dat moet nog veel groter volgend jaar. En het eind van dit jaar, uh, zodat, uh, zodat mensen in Den Haag... en bleek in het bijzonder, zien dat, er echt, dat we dit echt niet willen... en dat dit een slechte wet is. Wat ja. hij net ook zei, is van, zij, zij zei van... ja. Biodiversiteit, hè, dus de soorten en zo, dat is heel belangrijk. Maar feitelijk, met deze wet, doet hij het omgekeerde, want die biodiversiteit zal achteruit gaan. Iets anders wat me opviel is dat volgens mij haalt die grauwe ganzen en koolganzen volstrekt door de waar. Dus dat zegt ook iets oh. over dat hij niet zoveel kennis heeft. Hij had het over het wegvangen in de rui bij die koolganzen. Maar die koolganzen die niet in Nederland, die komen uit het hoge noorden, die overwinteren hier. Dus hij haalt ook wel veel door de waar. Oh, oh ja. Nou, dan, hij moet dus nog even de plaatjes van de verschillende ganzen bestuderen. Nou ja, dat, hij, hij maakt wel vaker een wonderlijke opmerkingen. Hij heeft ook een keer gezegd dat het goed ging met de gutto, terwijl het heel erg slecht gaat met de gutto. Dus hij haalt wel vaker dingen door de waai. En dat is. Eh, nou ja, dat tekent een beetje de man, zou ik zeggen, van, hij moet echt zich meer in de natuur verdiepen. En als hij meer van de natuur weet, dan kan hij ook zien dat deze nieuwe natuurwet niet goed is voor de natuur in Nederland. Ik heb ook ergens gelezen dat de aalscholver ontzettend moet oppassen. Nou ja, de aalscholver... er zijn heel veel. Nee, maar er zijn heel veel vogels die moeten oppassen. Kijk, bij de aalscholver is zo, er staat nu in de, in de, in de wet wordt gezegd dat eh, schade aan de visserij, dat dat een argument kan zijn voor schadebestrijding. Nou, dan denk je al snel aan, aan de aalscholver. Maar laat het alsjeblieft dat we dat voorkomen, dat ook die Aalscholver aangepakt gaat worden. Want de Aalscholver is een prachtige vogel die eigenlijk ook alleen maar goed is voor de visstand. Eh, want hij vangt kleine vissen visjes weg, waardoor grote vissen groter kunnen worden. En hij vangt niet voor commercieel interessante vis vooral weg, omdat de commercieel interessante vis al voor een groot deel door de vissers wordt gevist. Ja. Zeg, hebben jullie van Vogelbescherming Nederland nou veel contact met de staatssecretaris? Hoe gaat dat? Hoe moet ik me dat voorstellen? Nee, we hebben niet, er is niet zo gek veel ja. contact. Er is natuurlijk wel bij tijd en wijle uh, overleg. Er is meer op antellijk niveau uh, is overleg. Uh, dus er is wel eens wat overleg, maar niet zo heel erg veel. En er is wel eens wat overleg. Wat doen jullie dan? Dan gaan jullie naar Den Haag... en dan gaan jullie met hem uh, aan de tafel een kopje koffie drinken of zo? Nou, dan gaat het over specifieke onderwerpen... Ja. en dan wordt er dan over gesproken. Ja. Ja. Gaan die... jullie nog praten over die nieuwe wet... voordat die uh, van kracht uh, wordt? Dat weet ik niet. Het zou mooi zijn... als de gezamenlijke natuurorganisaties nog eens een keer... goed aan bleken kunnen uitleggen waarom ja. dit een slechte wet is. En daar ja. zullen we als het even kan bij zijn. Ja. Maar daar moet je voor uitgenodigd worden, neem ik aan. Of hoe, hoe, hoe werkt dat? Ja, daar moet je voor uitgenodigd ja. worden. Of je kunt natuurlijk ook zelf duidelijk maken dat je graag uitgenodigd wordt. Dat ja. klopt, ja. Ja. ja. U wilt wel graag uitgenodigd worden, geloof ik. Nou ja, kijk, als er iets te halen valt... Hè, dan moet ja. natuurlijk wel iets bereikt kunnen worden. Ja, u, u wilt anders... die koolgans, toch? Ja, onder andere die kolgans, hè, want we focussen heel erg op die kolgans... maar er zijn heel, heel, heel veel slechte punten in die wet... die hebben we nu niet zo aan de orde laten komen. Nee. Maar inderdaad, die hele wet die zou opnieuw naar de tekentafel moeten. Wij gaan daar nog wel het een en ander over horen, volgens mij. Onder andere van de vogelbescherming. Zeker. Ja. Ondertussen gaan wij hier gewoon nog even nagenieten in, in, de, in de polder hier bij Eemnes... waar het inmiddels gelukkig licht is geworden... waardoor we al die beesten gewoon nu ook uh, kunnen zien fladderen... en uh, in het weiland zien zitten. Ja, mooi he? is het, heerlijk. Goed ja. Dat u de verrekijker meegenomen heeft. Ja, want ze zitten wel op grote afstand ja. uh, en ze vlogen net op grote afstand, dus dan is een verrekijker altijd handig. Ja. Nou, gaan we lekker kijken, lekker. Robin. Ja, maar Robin, waarvoor ons? Genieten. Geniet mooi. Ja. Mark okay. Marco Visser tot met morgen. Kees de Pater tot morgen van de Vogelbescherming. In de Eempolder bij Eemnes. Gaan wij naar het voetbal. Want als het aan FIFA-voorzitter Sepp Blatter ligt... dan zal er vanaf het wereldkampioenschap in 2014 camera toezicht zijn op de doellijn. Blatter zegt dat de FIFA al beschikt over twee systemen die goed en betrouwbaar zijn. En hij wil daarmee dan spooktreffers, zoals eh, in de wedstrijd Duitsland-Engeland... of de afgelopen WK, te voorkomen zijn. En scheidsrechter in betaald voetbal... Mario van der Ender. Goedemorgen. Goedemorgen. Eindelijk? Sorry? Is het eindelijk daardoor? Ja, eindelijk. Ik, ik was zeer verrast. Het lijkt toch op dat Blatter en zijn kompanen in ieder geval het, het licht hebben gezien. Ja. En waarom heeft dat nou nog zo lang geduurd? Ja, ze hebben jarenlang het uh, adagium gepredikt van uh, voetbal is emotie. En ik heb jarenlang zelf met Blatter met samen uh, mogen werken. En toen zei hij altijd, zolang ik voorzitter ben... Uh, ja, prevaleer ik het menselijk oog boven het uh, elektronisch oog. Maar ja, gelukkig zijn... Uh, ja, deze ideeën en de romantische, achter, eh, romantische ideeën achterhaalt. Ja. Het, zo kan het natuurlijk niet langer meer. Nee, want Marcel noemde dat voorbeeld al even. Hè. Tijdens het WK in Afrika, de wedstrijd Engeland-Duitsland. Dat was ja. misschien wel het dieptepunt. Hè. Een duidelijk doelpunt van Lampard. Um, de bal ging ruim achter de doellijn maar de scheidsrechter zag het niet. Hoe moeilijk is het om dat te zien als scheidsrechter? Of als als nou, in dit geval was het niet zo moeilijk, omdat de bal bijna twee meter achter de toerlijn was. Uh, kijk, er zijn natuurlijk altijd situaties waar het, uh, waar het menselijk oog uh, tekortschiet. schiet. Ja, en uh, er zijn natuurlijk al zoveel uh, goede voorbeelden in andere sporten, zoals tennis, rugby, cricket, hockey... waar, uh, waar camera, uh, camera's en scheidsmetters helpen. Ja, en ik denk gewoon dat we daar naartoe moeten. Want voetbal is natuurlijk steeds meer en meer een, uh, een, een televisiesport aan het worden. Er kijken miljarden mensen mee... Ja, en ik denk als je op je stoel zit, dat je je niet laat bedotten... als je, als je ziet dat het, als een doel goed gemaakt is, dus hele stammen kunnen gek worden. En ik, ik denk dat, uh, dat gewoon het voetbal waar fair play hoog in het vaandel staat... dat ze eindelijk de juiste switch hebben gemaakt. Ja, maar nu even naar de praktijk. even Gerard de Groot vertelde het al. Uh, hockey werkt daar al jaren mee. Maar hoe zal dat dan gaan bij voetbal? Want je kunt zo'n camera er wel neerhangen. Maar wie beoordeelt dan? Wie gaat daarnaar zitten kijken naar die beelden? Nou ja, er staan nu al bij, uh, bij grote toernooien in Europa... staan er al, uh, ja, ik noem ze altijd verschrikkers op die, op die doellijn... Uh, ...vijfde en zesde officials... Uh, ...ja kijk, ze hebben nu twee... Uh, ...twee... Uh, ...producten hè, waar ze uit gaan kiezen... ...kijk, in Engeland is daar al mee geëxperimenteerd... ...en daar zit er een soort video-referee... ...net zoals bij het rugby, die zit gewoon... ...op een scherm te kijken... ...die, uh, ja, die dus constant die beelden ziet van die camera's... Ja, ...en dan wordt daar... Uh, ...door hem beslist of het een doelpunt is, ja of nee. En dat maar... is in, in het ijshockey ook zo. Ja. En dan gaat er een lampje branden achter het doel, als er een okay. doelpunt is gemaakt. Ja, ook... precies. Want je zal het toch ook openbaar moeten maken op de een of andere manier? Ja, Anders ja, komt er dat, nog dat, weer discussie dat... over. Kijk, we kunnen het binnen een seconde zien. Dus uh, binnen anderhalve seconde zal het lampje gaan branden, ja of nee. Het is dan niet dat het op het grote scherm in het stadion wordt getoond... ...dat iedereen dan meekijkt? Uh, nou, dat zal, uh, dat zou kunnen. Dat zou ook nog kunnen, zeker als het doelpunt is goedgekeurd, dan, uh, dan kan je altijd nog laten zien, kijk eventjes. Dat uh, klopt. Ja. Hier, hier klopt het, ja. En dan uh, zou je ook de stadion wat rustiger krijgen. Ja. Dit is al met al een, nou kunnen we toch wel rustig zeggen, voor uh, de Wereldvoetbalbond. Een revolutionaire stap. Is nu uh, het hek van het Dam, wat, wat is er nu nog mogelijk? Nou ja, ik, uh, als je toch nog praat over het WK, uh, het laatste WK in, uh, in Zuid-Afrika... Uh, dat heb ik toen eens zitten kijken, toen waren we ook uh, 18 doelpunten niet helemaal terecht gemaakt. Ook in buitenspelsituatie, op een hensbal of met een, met een zwalbus, zoals het zo mooi heet, dat er een verkeerde strafschop werd gegeven. Mm -hmm. Ja, ik denk, als je dit gaat gebruiken, dat het hek van de Dam is... en dat de opmars van het elektronica niet meer te stuiten is. En ik denk dat het ook alleen maar de fair play en de sport ten goede komt... omdat het nog altijd gaat om een zo eerlijk mogelijk eindresultaat. Ja, maar buitenspel, dat wordt dan toch weer lastig, hè? Dan moet die camera toch precies goed staan. En zelfs bij gevallen nu, die iedereen ook op televisie ziet... is er dan nog weer twijfel, wordt er over gediscussieerd. Zal dat niet lastig worden? Nou, ik denk, als je een hele capabele man neerzet die die, die videoreferie speelt... dat dat het, uh, absoluut geen probleem is. En we kunnen ook nu tegenwoordig met die lijntjes die ze kunnen trekken, dat, dat is binnen een seconde is dat bekeken. Dus ja. ik denk dat je net zoals bij tennis gaat krijgen of bij het hockey gaat krijgen dat je een aantal momenten uh, een aantal momenten uh, dat een coach of een aanvoerder mag ingrijpen en zegt, we willen het nu even terugzien. Ja, zo'n eagle eye. U zegt, het kan, dus doen. Ja, nee, gelukkig. Ik ben blij dat ze het licht hebben gezien, nogmaals. <laughs> Machio van der Ende. Hartelijk dank. Graag gedaan. Sorry uitleg, goedemorgen. Goed, we gaan nog eventjes naar de beursvloer. Kredietbeoordelaar en Poers heeft 15 euro landen, bijna allemaal, dus min 2. waaronder Nederland gewaarschuwd dat hun kredietstatus mogelijk wordt afgewaardeerd. En wij vragen ons af, wat betekent dat voor de beurs? Jacob Jurg is handelaar bij AFS. Goedemorgen. Goedemorgen. De beurs is net geopend. Hoe wordt er gereageerd nu met een half uur handel? Nou, er wordt niet echt gereageerd, ja. We reageren een klein beetje in de, de valutemarkt. We zien ten opzichte van, van gisteren toen wij we hier weggingen dat de, de euro wat zwakker is. Dat ging gistermiddag bij de, bij de handel in Amerika al. Maar voor de rest, ja, we openen eigenlijk ietsjes in de min. Het stond een minder procentje geïndiceerd. En nu staat, nou als we naar de AIX kijken, staat hij zelfs iets in de plus. De rest van Europa uh, rond onveranderd, de DAX nog wel uh, ietsjes in de min, maar dat heeft te maken met uh, een specifiek fonds, RWE, wat uh, die uh, index drukt. Ja. Maar voor de rest, uh, we geloven het even wel. U gelooft het wel. En onze uh, verslaggever staat ook bij u ergens op de beursvloer en die meldde net al van dit was misschien al wel een beetje ingecalculeerd. Had u al met zo'n mededeling rekening gehouden? Nee. Uh, maar de, de problemen zijn natuurlijk uh, duidelijk bekend in Europa. Je kan geen kranten openslaan of uh, radio-tv aanzetten en dan, uh, dan hoor je er wel iets over. Dus dat is niet uh, onverwacht. Uh, verder, ja, als je zo'n zo downgrade krijgt, dan heb je natuurlijk... Uh, in Amerika hebben we dat ook gezien. Toen kregen we een raar vluchtgedrag eigenlijk in die Amerikaanse uh, treasury... Dat was de eigenlijk de enige uh, safe, uh, safe asset in de wereld. En dat, dat lijkt er nu ook wel een beetje op. Van God, wat moeten we daar nou mee doen? Als niks meer veilig is, waar moeten we dan in beleggen? Ja, dan is dat nodigt niet echt uit tot, uh, tot handelen. En verder krijgen we natuurlijk uh, donderdag de ECB uh, ook nog. Nou, zal die een kwartje verlagen. Uh, of uh, Ik ga er vanuit. Of een, uh, wellicht een halfje. Uh, en dan krijgen we na het eind van de week nog een mooie uitsmijden van wat er gaat gebeuren met ons uh, fantastische Europa. Ja, want u ziet dat toch wel als een beslissende, beslissende datum? Er moet nu toch echt wel iets gebeuren? Nou, nee, dat kan je niet <laughs> volhouden. Want dat is, uh, kijk, er is al vanaf oktober, wat was dat, 2009, dat het bekend werd dat Griekenland uh, uh, niet, niet deugde. Nou ja, en toen is er alleen maar uitgesteld en uitgesteld en uitgesteld. Dus ik... Uh, ik hoop wel dat er op een gegeven moment een verstandige beslissing wordt genomen. En dat het ook nog een beetje wordt goed, goed wordt gecommuniceerd. Maar ik ga er eigenlijk niet meer van uit. Goed. Meneer Jurgen, we u een goede dag op de beurs. Eens gelijks. Hartelijk dank voor uw uitleg. Dag. Goedemorgen. En zo zijn we het eind gekomen van het Radio 1 Journaal voor dit moment. Morgen zijn we er weer vanaf 6 uur. Tot dan. Nu door naar de collega's van de Caro Svenko-Komman. Goedemorgen. Goedemorgen Lara. Steeds meer mensen in Nederland leven in armoede. En uh, dat aantal zet zich het komende jaar door, blijkt uit het onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Sociaal-Cultureel Planbureau. Paul de Krom is de staatssecretaris die gaat over die arme mensen. Staatssecretaris van Sociale Zaken namelijk. En die reageert op dat armoederapport. En wat nou als de leiders van Europa komende vrijdag niet met een oplossing komen voor die eurocrisis? Kan die euro dan in elkaar donderen? En wat zijn dan de gevolgen voor ons? Dan zijn in ieder geval de uh, uh, rampzalige gevolgen niet te overzien, zegt iedereen. Maar wat zijn dan die rampzalige gevolgen? Ik ga erover praten met van Vendrik, die is lid van de Rekenkamer. Dat en meer. In goedemorgen, Nederland. Nu eerst het nieuws van half tien in de startblokken door Ad Meegens. Radio 1 Het NOS-journaal. Het mensen dat in Nederland onder de armoedegrens leeft, neemt de komende jaren toe. Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau zijn er dit jaar zo'n 70.000 mensen bijgekomen. Er komen volgend jaar 55.000 bij. Eind volgend jaar zijn er ruim 1,1 miljoen mensen die onder de armoedegrens leven. Ze moeten per maand van 1000 euro of minder rondkomen. Bij een zelfmoordaanslag in Kabul zijn zeker 20 doden en vijf gewonden gevallen. Volgens de politie was het doelwit een shiïdisch heiligdom in de Afghaanse hoofdstad. Ook bij een moskee in Mazar-i-Sharif in het noordwesten van het land was een bomaanslag. Daar vielen zeker vier doden. In de buurt van Heerenveen zijn door hevige regen en hagelbuien zeker negen auto's van de weg geraakt. Volgens de politie viel de hagel op kleine stukken van de A32... de A7 en lokale wegen, waardoor het daar plotseling erg glad werd. En in Heerlen krijgen 40 winkeliers van winkelcentrum het loon. Vandaag een laatste kans om nog voorraad uit hun winkels te halen. Morgen begint een aannemer met de sloop van tien winkels die op instorten staan. Volgens de winkeliersvereniging is de schade enorm. 50 winkels moeten ongeveer zes weken dicht. En het verlies zou in de miljoenen lopen zijn de hoofdpunten uit het nieuws. verkeersinformatie. nog op de A2 Utrecht richting Amsterdam... tussen Breukelen en knooppunt holendrecht ruim 10 kilometer. Na een ongeluk zijn daar twee rijstroken dicht. Voor technisch onderzoek zijn er twee rijstroken dicht van de A9... van Alkmaar naar Amstelveen. Dat is technisch onderzoek naar een aandrijding. Er staat file vanaf Beverwijk tot Knopend Velsen 3 kilometer. Op de ring A10 tussen de afrit IJmuiden en de afrit Rai 8 kilometer... Ook dat heeft te maken met het technisch onderzoek na een aanrijding. Ook daar zijn twee rijstroken dicht. Op de A50 zolle richting Apeldoorn, de naasteep van een ongeluk. Bij de afrit Epe 7 kilometer. De rijbaan is weer helemaal vrijgemaakt. En op de N34 vanaf Emmen naar Zuidlaren staat voor de aansluiting met de A28 ruim 4 kilometer. Dit is Radio 1.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 We hoort het al in het nieuws. Het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Sociaal Cultureel Planbureau... voorspellen ruim 1 miljoen Nederlanders die leven in armoede het komende jaar. Zometeen de reactie van de staatssecretaris van Sociale Zaken. Mishandelde kinderen zijn slachtoffer van bezuinigingen op de gezondheidszorg. Kerncentrale Fukushima kampt nog steeds met een lekkend radioactief watervat... en het ochtendumeur van Diederik Ebbingen. Het is 2 over half 10, bijna 3. Dit is Caro. Goedemorgen Nederland. Sander Bartling is vanochtend kort en bondig in Amsterdam. Bij de Voedselbank, die dit jaar weer een record aantal monden te voeden krijgt. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.kro.nl Ja, voor dit jaar en het volgend jaar verwachten het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Sociaal-Cultureel Planbureau dus een toename van de armoede in ons land. Vooral eenoudergezinnen, alleenstaande, mensen in de bijstand en kinderen krijgen het zwaarder. Paul de Krom, goedemorgen. Goedemorgen. Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat ligt dus bij u op het bureau. Ja, onder andere bij mij op bureau, maar eigenlijk van het hele kabinet. Want waar het om gaat. Uh, en dat is echt het allerbelangrijkste. De beste garantie tegen armoede en sociale uitsluiting is werk. En dat ja. betekent dus dat we alles moeten inzetten... om die economie zo goed mogelijk draaiende te houden. Ja, en dat valt niet mee deze dagen. Nou ja, het zijn economisch zware tijden, dat weten we allemaal. Uh, maar nogmaals, werk is de beste manier om uh, armoede te voorkomen... en om er zo snel mogelijk uit te komen. Ja, en als dat nou niet lukt en het aantal gevallen van armoede neemt toe... wat kunt u dan als kabinet en dus als staatssecretaris... als vertegenwoordiger van dat kabinet aan gaan doen? Nou, de eerste plaats is het belangrijk dat uh, zoveel mogelijk mensen... die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 stagneert bij mijn weten en de werkloosheid loopt op. Ja, maar zo de, tegelijkertijd constateer ik ook... dat er nog honderdduizenden mensen uit Oost-Europa... bijvoorbeeld naar Nederland komen om hier werk te doen. Ja, en dat is eigenlijk heel gek, hè... dat we dan tegelijkertijd een heleboel mensen thuis op de bank hebben zitten... Uh, die uh, graag aan het werk zouden willen, maar de kans niet krijgen... of het om andere redenen niet doen. Ja. Dus de, de sleutel in het hele verhaal is echt werk. Juist. Maar goed, als de conclusie van die twee bureaus nu is... dat dit jaar en komend jaar... Een toename wordt verwacht van het aantal uh, mensen onder de armoedegrenzen in Nederland. En het kabinet al heeft aangekondigd dat de echte klap van de bezuinigingen. pas vanaf 2012, dus vanaf komend kalenderjaar, voelbaar wordt. Ja, dan. dan... Kun je er natuurlijk donder op zeggen dat, dat, dat mensen echt um, in de problemen komen? Nou, dan moeten we even naar de koopkrachtcijfers kijken voor volgend jaar. U weet, dat hebben we uh, bij de algemene beschouwingen uitgebreid besproken, ook hier in de Kamer. Ja. Uh, we hebben als kabinet ernaar gestreefd om uh, uh, die koopkracht uh, zo goed mogelijk te verdelen over alle inkomensgroepen. Ja. Iedereen gaat er wat van werken van die achteruitgang, ongeveer 1 tot 1,5% gemiddeld. Ja. Dat geldt voor zowel mensen die werken als voor mensen die niet werken. Ja, ja en dat is eigenlijk een heel evenwichtig koopkracht. Plaatje. Ondanks de economische financiële problemen die we hebben. Ja. Uh, is dat eigenlijk nog een heel mooi beeld voor volgend jaar. En om, waar, dit te bereiken armen... hebben we, en om dit te bereiken hebben we uh, zo'n 900 miljoen verschoven. Ten ja. gunste van de laagste inkomens. Ja, als nou blijkt dat die mensen onder de arbeidsgrenzen het gewoon niet kunnen bolwerken. Omdat ze er ook daar 1 of 1,5 procent op achteruit gaan. Gaat, de, gaat het kabinet dat dan repareren? Is er geld extra beschikbaar? Mogelijkerwijs om die mensen een beetje met het hoofd boven water te houden? Ja, ook daar is aan gedacht. Uh, daar hebben we uh, 29 miljoen extra voor beschikbaar gesteld ten opzichte van de afspraak voor de bijzondere bijstand, ten opzichte van de afspraken die we hadden gemaakt bij het regeerakkoord. Dus daar is 90 miljoen extra voor beschikbaar. Juist. Nog even één cijfer uh, dat ik tamelijk schokkend vond eerlijk gezegd. Het aantal kinderen dat in armoede zal leven zal uh, komend jaar uitkomen op 367.000. In een rijk land als Nederland. Ja, en wat er nou het belangrijkste factor is... Eh, om kinderen mee te laten doen en ze zoveel mogelijk kansen te geven... het belangrijkste wat daar een rol speelt... is of ouders opleiding hebben en of ze werk hebben. Dus ook hier geldt, meedoen ook voor die ouders... is in het belang van die kinderen zelf. En daarom is werk echt de sleutel waar alles om draait. Juist. Blijf even rustig zitten in Den Haag, meneer De Krom. Neem een kopje koffie en luister even met ons mee. Want we gaan even naar Amsterdam. <tied> Want dat is de gemeente met het grootste aantal mensen dat in armoede leeft. En Sander Bartling is, zoals u net hoorde, bij de Voedselbank daar. We lopen langs de schappen vol levensmiddelen. Doet een beetje denken aan de voorraadstellingen van zo'n meubelboulevard. Piet van Diepen, bestuurslid van de Voedselbank Amsterdam, loopt mee. Uh, hoog opgestapeld nog wel? Voor hoe lang is deze voorraad? Nou, in principe is dat uh, voor deze week, voor het grootste deel. Uh, in het begin van de week uh, verzamelen voedsel... en het tweede deel van de week uh, moet het er voor het grootste deel uit. Er is ook soms wat houdbaar bij en dat kun je wat, uh, wat langer uh, spreiden. Ja. Maar het is, uh, in feite is het... Te weinig voor het aantal klanten dat we dat we hebben, het aantal huishouden. En het wordt steeds minder, hè, begreep ik? Ja, dat klopt. Ja. Daar waar we, we zijn al een aantal jaren bezig. En, uh, in het begin uh, ja, hadden we veel toestroom, veel aanbod. En nu zie je dat uh, producenten toch uh, efficiënter gaan uh, produceren. Toch kijken van hé, hey, uh, we, we moeten toch op de kleintjes letten, zeg maar. En uh, ze zijn hun productieproces nog eens langs gegaan. En ja, daar waar ze kunnen besparen uh, uh, en kunnen voorkomen dat het hierheen komt, zeg maar, hebben ze, doen ze dat ook uh, steeds meer. Hier, hier is trouwens het distributiecentrum voor heel Noord-Holland. We lopen langs uh, woensdag Den Helden, zie ik hier staan. Woensdag Alkmaar, Naar de bussen. Allemaal goederen die beperkt dan wel onbeperkt herhoudbaar zijn. Merkt u nou dat er meer. Mensen komen naar de voedselbank de laatste tijd? Ja, er komen wel uh, meer mensen op af. Uh, maar wat we ook wel. Uh, we hebben gewoon vrij strakke criteria. Dus je moet echt helemaal aan de onderkant van de onderkant zitten om uh, hier in aanmerking te komen. En bijvoorbeeld een alleenstaande moet 175 euro per maand vrij besteedbaar hebben. Dus alle lasten ervan af. En, ja, daar houden we al jaren uh, strak aan. En bovendien kijken we ook als mensen een tijdje lang dat pakket hebben. Hè, want uh, dat, dat, dat duurt vaak een tijdje. Nou, wat, wat doe je om uit de, uit de situatie te komen? Heb je het wel nodig? Uh, dus dat heet een herinteek. Ja. Dus we houden het vrij strak. Daardoor neemt het aantal nog niet toe. Maar er komen wel meer mensen op af. En dat zien we ook de laatste maanden wel, uh, wel ja. sterker worden. Ik begreep ook dat er meer kleine zelfstandige... ZZP'ers bijvoorbeeld uh, op afkomen dit jaar. Ja, nou, dat, is, uh, dat is een groep die we ook hier en daar incidenteel zien. Uh, middenstanders die ermee uit moeten scheiden... en dan uh, naar een uitkering gaan... en dan uh, voor een uitkering uh, gaan. Maar dan duurt het de tijd voor ze die krijgen... Dus dan zitten ze helemaal aan de grond en dan komen ze bij ons. ZZP'ers die al een tijd geen opdrachten meer krijgen. en waarvan de buffer op is. nou, die kunnen ook bij ons komen. Maar dat is nog geen groot beeld. Kijk, zeg maar een groep zoals bijstandmoeders met alleenstaande bijstandsmoeders met kinderen. dat, dat is nou echt een grote groep. En die zien we nu. Uh, uh, ja, die zien we ook. En ik denk in totaliteit los van. Uh, de achtergrond zijn we bezorgd over de toename van die groep en dat uh, tegen de achtergrond van het feit dat we... Ja, hier uh, toch uh, minder, uh, minder binnenkrijgen. Dus dat uh, betekent dat wij heel veel gaan investeren... in uh, ja, allerlei voedselwervingsacties. Want er moet extra eten komen daar in Amsterdam bijdragen. Was dat van Sander Bartling terug. Nu dat Paul de Krom, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... in Den Haag. Meneer de Krom, goedemorgen nogmaals. Goedemorgen. Um, ja, u hebt meegeluisterd. Opvallend, het opvallend aantal ZZP'ers dat zich meldt uh, neemt toe. Um, ja, als je kijkt naar ZZP'ers... dat zijn mensen die overwegend voor meer dan 80% zelf vrijwillig de keuze hebben gemaakt... om als zelfstandiger te functioneren. Dat betekent ook dat in een tijd van economische achteruitgang... dat inderdaad het risico bestaat dat je minder opdrachten krijgt. Maar het ja. nog veel belangrijker is dat een heel, het overgrote deel daarvan uh, part-time of in deeltijd werkt. En dat ja. betekent dus tegelijkertijd ja, een lager inkomen. Ja, en uh, die mensen komen niet in aanmerking voor WW... want dat is alleen maar in, uh, als je in dienst bent ergens. Die vallen dus meteen terug naar de bijstand. He, dat Klopt. Dat. Ja, Goed. Um... Even een paar dingen op een rij nog. Uh, want als de werkgelegenheid verder terugloopt, de werkloosheid oploopt... dan gaan er weer stemmen op nu om de deeltijd-WW te gaan invoeren... juist om die armoedegrens te voorkomen. Is dat iets waar het kabinet toch... Gaat denken? Nou, op dit moment niet. Hè, want de deeltijd-WW heeft alleen maar zin in een tijd waarin je een, een korte inzakking van de conjunctuur verwacht. Ja. Het hangt dus heel erg van af uh, of het instrument zinvol is of niet. En als je dat verkeerd inzet, ja, dan kan het ook betekenen dat je kunstmatig gesubsidieerde werkgelegenheid in stand houdt. Zeker. Maar hebt u het, uh, het, de maatregel als zodanig in uw binnenzak zitten voor het moment dat dat nodig mocht zijn? Of zegt u dat is met het oog op de bezuinigingen gewoon niet te betalen en dat gaan we hoe dan ook niet doen? Nou, wat ik niet ik ga daar dus niet op vooruit lopen. Op dit moment is het nog nog niet het juiste moment om daar een besluit over te nemen. Goed, antwoord is dus, uh, daar moeten we even op wachten... en even naar bevind van zaken handelen. Zo is dat. Het hangt helemaal van de ontwikkeling af. Ja, goed. Dan uh, is er uh, natuurlijk nieuws te verwachten uit Brussel... eind deze week, waar alle regeringsleiders proberen... om die eurocrisis op te lossen. Als dat nou niet lukt en we komen definitief in een uh, nieuwe recessie terecht... of een zwaardere recessie terecht, heeft het kabinet al aangekondigd... nieuwe bezuinigingen niet uit te sluiten. Wordt u dan ontzien? <laughs> Ik denk dat u, dat u ook daarop de zaken vooruit loopt. Dit komt uh, pas volgend jaar voorjaar aan de orde. En uh, het is nu echt nog te vroeg om daar iets over te zeggen. Nou ja, goed, maar die cijfers over die armoedegrens, die liggen er nu. En het aantal armoedegevallen stijgt dus. Dus, dus toch regeren is ook vooruitzien wanneer er komt, toch? Zeker. En daarom hebben we ook die koopkrachtcijfers voor 2012 uh, zo evenwichtig mogelijk proberen in elkaar te zetten. Dat is ook gelukt. Hè. Als je kijkt naar de uh, koopkrachteffecten volgend jaar, uh, is dat evenwichtig verdeeld over alle inkomensgroepen. Ja. En daarom hebben we ook gezegd. Uh, we gaan ook 90 miljoen extra in de bijstand stoppen. Dus dit kabinet heeft nog nooit zoveel geniveleerd als het kabinet Den Uyl, hoor ik vanuit de linkse oppositie. <laughs> ja, <laughs> dat, het, is, is, het, het muziek, is nooit goed of het deugt niet, hè? <laughs> muziek in de oren nou ja, ja. van de VVD vast. <laughs> nou, kijk, de waarheid ligt zoals gebruikelijk weer in het midden, want als ja. je inderdaad kijkt naar dat koopkrachtbeeld, dan is dat heel evenwichtig, min 1 tot min 1,5% uh, gelijkmatig verdeeld over ja. alle inkomensgroepen, zowel werkende als niet werkende. Maar goed, tegen het licht van uh, die opmerking, zegt u dan, uh, ik zal onder mijn... Uh, verantwoordelijkheid voorkomen dat mensen verder wegzakken in de armoede... en daar ver onder die armoedegrens terechtkomen. Ik zorg dat dat niet gaat gebeuren. Waar ik voor ga zorgen is dat zoveel mogelijk mensen die kunnen werken... ook aan het werk gaan. En ja. dat doe ik door uh, het sociaal zekerheidsstelsel... echt uh, daar instrumenten in te bouwen om mensen echt te prikkelen... zoveel mogelijk te gaan werken ja. uh, en aan werk te gaan. Uh, en het ook voor werkgevers aantrekkelijker maken... om mensen die wat verder van de arbeidsmarkt afstaan... om die in dienst te nemen. Ja. Hebt u zelf het idee dat u antwoord hebt gegeven op de vraag? Ja, want uh, uh, werken uh, is de sleutel. Werk is de beste garantie tegen armoede en sociale uitsluiting. En, en... daar moeten we dus op inzetten. Goed. En voor groepen voor wie dat, uh, niet lukt, of die dat niet lukt? Voor de groepen die het niet lukt, daar hebben we in de koopkrachtplaatjes rekening mee gehouden. En uh, nogmaals, daar hebben we een, uh, een extra budget van 90 miljoen voor, ja. uh, voor de bijzondere bijstand. En als er meer nodig mocht zijn? Ja, dit zijn de plaatjes waar we nu van uitgaan. Uh, uiteraard zal de, de, zullen de zaken weer wijzigen. En dat zien we dan volgend jaar weer. Gaat u nog leuke dingen doen vandaag trouwens? Of ik leuke dingen ga doen? Ja. Ik zit vandaag in de Eerste Kamer. Heel gezellig. Ja. Niet in slaap vallen, hè? Nee, <laughs> <laughs> dat gebeurt daar <laughs> nooit hoor, meneer Kokkerman. Oké. Okay. Paul de Krom, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ik dank u wel. Goed zo. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u net het bijzonder interesseert. In de directe omgeving van Schiphol is het aantal ganzen... ondanks maatregelen van de luchthaven... sinds 2008 bijna verdubbeld. Waarom willen die ganzen zo graag naar Schiphol? Christian van der Heijden van Vogelbescherming Nederland heeft het antwoord. De ganzenpopulatie in heel Nederland doet het heel erg goed de laatste jaren. Vooral de grauwe ganzen die doen het hele land goed. En in de gebieden waar dan veel voedsel voor aardig is, vindt die aanwas natuurlijk ook plaats. Als je Schiphol bekijkt door de ogen van ganzen, dan is de omgeving van Schiphol eigenlijk een hele grote voederbak. Het staat vol met gewassen die ganzen heel erg lekker vinden, heel erg eiwitrijk zijn. Zoals granen en eiwitrijk gras. Dat is eigenlijk een gedekte tafel voor die ganzen. En zeker in de oogsttijd, dan is die uh, ganzenpopulatie ook op zijn piek. Dan uh, komen daar duizenden en duizenden ganzen op af. Dan is daar zoveel voedsel. Dat dat gewoon uh, ontzettend aantrekkelijk voor ze is. Oh, dus Christian van der Heijden van Vogelbescherming Nederland. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan vooral naar goedemorgen Nederland. At voor uw vraag van vandaag. Straks bijna de helft van de mishandelde kinderen die aankloppen bij het vorige week geopende kinder- en jeugdtraumacentrum kan niet worden geholpen. Maar eerst, acht maanden na de tsunami en de ramp met de kerncentrale in Japan... is er opnieuw radioactief water vanuit uh, Fukushima, vanuit de centrale daar, in zee gelekt. Wat is de laatste stand van zaken eigenlijk in de zo getroffen provincie? Wim Turkenburg, Goedemorgen. Goedemorgen. Kernfysicus en hoogleraar aan de universiteit in Utrecht. 300 liter radioactief water lekte er zondag in zee. Hoe gevaarlijk is dat? Ja, het uh, lek ontstond in een uh, installatie dat uh, zeer uh, vervuild ruimtief water, hoog ruimtief water, uh, moest reinigen. Dat water dat, uh, lekt uit de reactoren. Het gaat om grote hoeveelheden. En in dat reinigingssysteem uh, is een lek ontstaan. Dat is gebeurd van in de nacht van zaterdag op zondag. Toen is er zo'n uh, 45 uh, ton waarschijnlijk misschien zelfs wel 200 ton radioactief water weggelekt. Ja. En een klein beetje daarvan, zo'n 300 liter is inderdaad via een groot ook nog in de oceaan uh, terechtgekomen. Ja. Er zit heel veel uh, strontium in, dat is zeer radioactief. Dat ja. uh, kan in je botten gaan zitten en dan kanker veroorzaken. Er zit ook te veel cesium in. Uh, dus dat op zelf is gevaarlijk water, maar gelukkig is het maar een heel klein beetje. Dus voor de volksgezondheid is het niet direct een, een groot gevaar. Het is niet zo dat het zeewier voor de kust van Japan... dat ze daar nogal vaak eten, uh, meteen licht is gaan geven. Uh, nee, daarvoor is het, uh, daarvoor is het te, te weinig uh, water en ook niet relatief genoeg. Ja. Goed, wij dachten allemaal, uh, afgaand op de internationale berichtgeving... dat de zaak daar toch wel weer redelijk op orde was. Er waren ook weer buitenlandse journalisten die de uh, centrale daar hebben bezocht. Um, maar nou blijkt dus dat er opnieuw een, een lekkage is. Zijn wij verkeerd voorgelegd? Nou, het is een geïmproviseerd uh, systeem. Ze hadden zich natuurlijk totaal niet voorbereid op deze ramp. Uh, dat systeem ja, dat functioneert sinds uh, ongeveer de zomer, uh, maar niet uh, volledig goed. Uh, ze hebben er nog een tweede en een derde systeem naast gezet... En uh, ja, daar gaat dus kennelijk wel iets uh, wat, wat, wat fout. En uh, er is ook bestraffend uh, toegesproken nu door de toezichthoudende instanties. Men moet daar uh, veel beter aan werken. Voor het eind van het jaar zou alles volledig onder controle moeten zijn. En dit suggereert dat ze nog niet zover zijn. Nee, maar hoever zijn ze wel? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Het is een, een, een enorm uh, vraagstuk. Uh, binnen de centrale zelf wordt bijvoorbeeld uh, ook gewerkt aan het overkappen van de reactoren die gesmolten zijn. Bij één is dat nu gelukt, bij de andere twee zijn ze daar nog uh, mee bezig. Ze hopen dat op die manier ook minder reactiviteit wordt verspreid over de omgeving, want dat vindt nog steeds uh, plaats. Ja, en wat betekent dat? Want de landbouw zal daar de komende jaren niet echt kunnen plaatsvinden, neem ik aan. Nee, in, uh, rondom Fukushima, dan moet je toch bedenken aan een paar duizend uh, vierkante kilometer. Daar is, zijn te hoge stralingsniveaus wat betreft uh, cesium. Dat wordt opgenomen door rijst. En uh, sinds een paar weken is nu bekend dat uh, bij heel veel boeren te veel, rij, uh, te veel cesium in de, in de oogst zit uh, van rijst. Dus in heel veel districten binnen de provincie uh, Fukushima... mag nu geen rijst meer geoogst worden en zeker niet verkocht uh, worden. Dus dat is een probleem. En dat gaat zelfs tot op grotere, grote afstanden. Dus 60, 70, kilometer, 80 kilometer afstand hebben ze problemen. Zelfs tot in de stad uh, Fukushima City. En als je praat over paddenstoelen... dan vind je bijvoorbeeld zelfs op 200 kilometer afstand... Uh, paddenstoelen met te hoge uh, ja, uh, niveaus van radioactiviteit. Juist. Goed, alles bij elkaar. Resumerend, is het dus zo dat de mensen daar nog steeds niet uit de ellende zijn? Dat die centrale nog steeds van pleisters aan elkaar hangt? Om het maar even heel populair samen te vatten. En dat we dus nog steeds te maken krijgen, iedere keer met kleine lekkages... maar die wel buitengewoon water of radioactief zijn. Ja, dat, dat, dat klopt. En uh, kijk, ze moeten alles onder controle hebben voordat ze verdere besluiten kunnen nemen of mensen bijvoorbeeld weer terug kunnen keren. Nou, dat zit er voorlopig nog uh, niet in. Uh, dus heel veel mensen leven ook in grote onzekerheid. Dat op zichzelf geeft ook weer grote problemen. Er zijn al heel wat mensen overleden ja. door stress en door, door onzekerheid, ja. omdat ze niet weten waar ze aan toe zijn. En uh, er zijn zeker nog zo'n 50.000 mensen in de omgeving ja, geëvacueerd. zitten ja. in sporthallen nog steeds en die weten het niet. Niet wat in de toekomst zal zijn. Juist, dus het blijft afwachten. En mochten we met z'n allen hebben gedacht dat de problemen daar wel het hoofd zijn geboden, inmiddels, dan is dat dus uh, zeer uh, de vraag. Dat klopt. Wim Turkenburg, kernfysicus en hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht. Ik dank u zeer. Graag gedaan. De sheets. Sheets. Sheets is iets anders. <laughs> 7 minuten voor tien, dames en heren. Eerst uh, de helft van de mishandelde kinderen die aankloppen bij het vorige week geopende Kinder- en Jeugdtraumacentrum kunnen niet worden geholpen. En de reden is bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg. Jeanette van Bavel, goedemorgen. U bent projectleider van het kinder- en jeugdtraumacentrum in Haarlem. Er zijn sinds vorige week twee van die centra, die van u in Haarlem en één in Leeuwarden. En die zijn beide vorige week geopend door twee staatssecretarissen... namelijk Veldhuizen van Zanten en Fred Teven van Justitie, of Veiligheid heet dat tegenwoordig. En dan moeten jullie nu al neven kopen aan mishandelde kinderen. Hoe kan dat nou? Ja, ik moet uh, eerst even iets uitleggen... omdat uh, ik merk dat uw uh, kinder- en jeugdtraumacentrum en multidisciplinair centrum... Uh, door elkaar haalt, dat zijn twee verschillende dingen. Ik ben projectleider van het multidisciplinair centrum. Dat is vorige week geopend. Eén in Haarlem, één in Leeuwarden inderdaad. Daarin werken zorg en zorginstellingen en justitieinstellingen heel nauw samen. Dus dan moet je ook denken aan het Openbaar Ministerie... de Politieraad voor de Kinderbescherming... Ja. het advies- en meldpunt kindermishandeling... en de hulpverlening, onder andere het Kinder- en Jeugdtraumacentrum. Ja. Ik noem er maar een aantal. Het kinder- en jeugdtraumacentrum, daar ben ik ook de manager van. Ja. En die zorgt voor de therapeutische behandeling van ja. kinderen. Goed, en uh, het kinder- en jeugdtraumacentrum, die behandelpoot, wordt bedreigd. En daardoor gaat dat multidisciplinair centrum ook mislukken. Want ja. Maar nou even terug naar mijn vraag, alsjeblieft. Namelijk, waarom ja. moet u nu al nee verkopen terwijl de deuren net open zijn daar? Uh, de deuren van het KTC zijn al langer open... maar wij moeten nee gaan verkopen omdat er erg bezuinigd wordt... En dat komt omdat de VWS besloten heeft... dat aanpassingsstoornissen bij kinderen uit de basisverzekering verdwijnen. Volgend jaar, per januari 2012. Ja. En omdat de zorgverzekeraar vervolgens besloten heeft... dat ze vast nu een korting gaan geven... op, wat we, op de kinderen die we tot nu toe met een aanpassingsstoornis geholpen hebben. Ja, met andere woorden. En dat is voor het kinder- en jeugdtraumacentrum 50 Want wij houden er niet van kinderen een heel ernstige stoornis op te plakken... zoals een depressie, een angststoornis of ja. een ernstige gedragsstoornis. Dus de helft, terwijl de, juist mishandeld meer, zijn. de helft van de gevallen wordt niet meer door de verzekering vergoed, zegt u? Ja, de helft van de gevallen wordt per 1 januari 2012 niet meer door de verzekering vergoed... terwijl we juist al in gesprek waren met VWS ja. en met de zorgverzekeraars... om uitbreiding te krijgen, want door dat multidisciplinaire centrum... Um, verwachten we dat er veel meer kinderen komen? Dat is ook de bedoeling dat we kinderen snel signaleren. Ja. Nou, als je kijkt wat het advies- en meldpunt aan melding heeft gehad uh, in Noord-Holland uh, dit jaar, dat is 1627 tot nu toe. Ja, 1627. Meldingen van kindermishandeling. Juist, in en de helft daarvan kunt u dan dus niet behandelen omdat er geen geld voor is. Begrijp ik dat goed? Nou, we kunnen op dit moment 300 kinderen behandelen... en als ze bezuinigd wordt, nog maar 180. Met dus andere de andere woorden, kinderen dan heeft de kinderen die we kunnen behandelen... Ja. is maar een topje van de ijsberg. Ja, met andere woorden, dan hebben die twee ministeries dus iets opgetuigd... waarvan ze, als ze een beetje hadden nagedacht... hadden kunnen weten dat er geen geld voor was. Ja, zij propageren een daadkrachtige aanpak... en dat willen ze ook echt. Dat geloof ik ook. Ze hebben Haarlem en Leeuwarden als proeftuin benoemd... voor het ja. ontwikkelen van een daadkrachtige aanpak kindermishandeling... Ja. Maar als de behandelmogelijkheden zo beperkt zijn, gaat dat niet werken. 15 december. Dan moeten ze dit repareren. Niet alleen maar bezuinigen, maar ook extra ondersteunen. Dat is uw oproep aan de Tweede Kamer. 15 december Zeker. wordt erover gedebatteerd. Ik dank u zeer, Jeanette van Bavel, projectleider van het Kinder- en Jeugdtraumacentrum in Haarlem. Tot zometeen, dames en heren, het nieuws van 10 uur. Tot zo. André Kuipers opnieuw naar de ruimte. Het Radio 1-journaal telt af.